Maxima blijft regentest tot zeker 7 december 2021. Op die dag wordt Amalia 18. Het regentschap is een waarnemende functie. De regent krijgt niet de functie van koning, maar doet wel zijn werk. In Berlijn zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering... in de beslissende fase gegaan. Drie hoofdthema's staan nog ter discussie. De pensioenen en uitkeringen, de rijksfinanciën... en de invoering van het minimumloon.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 Tijdens de wedstrijd viel een Ajax supporter van de tribune in de betonnen gracht rond het veld. Hij is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Vannacht eerst droog, later toenemende bewolking en regen. Overdag regenachtig en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en CRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht. Morgen wordt voor de zesde keer de Nederlandse Demografiedag georganiseerd. In Utrecht is dat. Deze dag staat in de teken van ontwikkelingen in de demografie. Dat is eigenlijk vrij logisch. En geeft onderzoekers de kans om hun werk te presenteren aan vakgenoten en geïnteresseerden. Centraal, centraal thema op die demografiedag is de eigen generatie. Grofweg de jongeren tussen de 20 en de 35. Daar gaan we straks nog wel even over hebben hoe je die precies moet definiëren. Maar daarbij zal in ieder geval worden ingegaan op de gezondheid, opleiding... en arbeidsmarktparticipatie van de jonge generaties. Naar aanleiding van die Nederlandse demografiedag... praat ik met een actieve vertegenwoordiger van de eigen generatie. Dat is Sander Rovers. Oprichter en aanvoerder van website en magazine Eigenwijs... En dat wordt gemaakt voor en door twintigers en jonge dertigers. Sander, goeienacht. Goeienacht. Op de site worden medewerkers, die noemen jullie meemakers, kort geportretteerd. Ja. Jullie re reageren op een paar vragen. Bijvoorbeeld, wat is jouw eigen wijsheid? Ja. En bij jou is dat? Mijn eigen wijsheid Weet je het is nog? Time flies. Nee, nee, nee, ik heb hem recent aangepast, want ik heb er een quote van Steve Jobs, mijn persoonlijke inspiratiebron, neergezet. En dat is? En dat is Why Join the Navy If You Can Be a Pirate. Dat is hem, die had ik opgeschreven. Ja, dat is wel mijn soort van levensmotto geworden. Why Join the Navy If You Can Be a Pirate. En waarom is dat jouw? Wijsheid, ja, omdat ik, wijsheid. ja dat is, waarom is dat mijn eigen wijsheid? Omdat ik, ik heb binnen een organisatie gewerkt. Een jaar of zeven geleden. Um, vanuit een loondienstverband. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat ik echt de drang had om voor mezelf te beginnen. En om mijn eigen schip te bouwen. En mijn eigen schip de wereld insturen. En, en daar de wereld mee te veroveren. Dat is wel een zoektocht geweest. Omdat ik niet per uh, vanaf van wist wat ik wilde gaan doen. Maar die zoektocht heeft zich wel een beetje geleid naar eigen wijs. Waar ik nu mee bezig ben. En dat voelt wel als een soort schip waarmee ik de wereld aan het veroveren ben. En waarom is een piraat dan beter dan een marinier? Nou, het is niet beter, maar het is een andere manier van leven. Als in je niet conformeren aan wat, uh, wat de rest doet. Je eigen plan trekken. Zelf invulling geven aan hoe je wil werken, met wie je wil werken. Uh, zelf invulling geven aan je droom. Waar wil je heen. En voornamelijk ook dus echt je hart volgen. En dat is ook een van de kernwaarden van, uh, van ons. Je hart volgen. Dus dat doen wij. Uh, doen waar je gelukkig van wordt. Ja. Dat kan net zo goed binnen een organisatie zijn. In mijn geval is dat uh, niet het geval. En dit, dit zei Steve Jobs ook altijd. Ja. Hij heeft dat ook gedaan. Is hard gevolgd. Ja, absoluut. En is er heel gelukkig mee geworden een tijdje? Nee, een tijdje. Ja. ja. <laughs> Goed, even kort over eigenwijs, want daar gaan we straks nog uitgebreider over praten. Maar wat is het? Het is een website, het is een magazine. Dat magazine ligt hier voor me. Dat ziet er ook nog eens heel mooi uit. Het is Dank een u glossy. Ja. Uh, maar wat, wat is het? Wat is het idee erachter? Ja, het idee achter eigenwijs is dat wij, uh, ik, ik zeg wij, omdat we met een groep actieve meemakers zijn, een platform willen bouwen, van waaruit we verhalen delen van eigen generatiegenoten. Inspirerende organisaties inspirerende werkplekken. Met als doel om iedereen te inspireren om te gaan doen waar ze goed te zijn en wat ze gaaf vinden. Dus met als doel om iedereen te laten werken vanuit talent en passie. Want ik geloof dat dat gelukkig maakt. Ik ervaar zelf hoe, hoe fijn het is om te werken vanuit talent en passie. En dat is voor mij een soort ultieme werkvreugde. Maar ik zie aan de andere kant ook heel veel ja, mensen omheen. Me die werken en dat als een soort van noodzakelijk kwaad zien. Dus die blijven als het vijf uur is. Want dan kunnen ze leuke dingen gaan doen. Dan kunnen ze gaan bariarten. Ja. Dan kunnen ze dingen doen waar ze energie van krijgen. En dat is ook prima. Er is geen goed of slecht. Maar ik geloof dat je... dat de tijd tussen negen en vijf... net zoveel energie kan opleveren als de tijd ja. in de avond. Daar gaan we straks nog wel even uh, over door. Over dat uh, idee erachter. Maar ja. jullie hebben dan een blog. Jullie hebben een, zelfs een tv-programma ja. op de website. Uh, ja. Dat magazine. En dat allemaal dus om te inspireren? Ja. ja. Nou, goed. Daar hebben we het straks over. En nou, dan mensen, jonge mensen moeten geïnspireerd worden. Um, even naar die dag van de demografie. De Nederlandse demografiedag, om precies te zijn. Is het belangrijk dat daar ook aandacht besteed wordt aan die generatie I? Ja, vind ik van wel. Ik preek natuurlijk voor mijn eigen parochie... Um... Nou, wat er zo fascinerend aan deze generatie is... als we ze even grofweg pakken uh, dat het de nieuwe generatie professionals is. Dus zeg even, nu grofweg tussen de 20 en de 30 jaar oud. Zij komen net de arbeidsmarkt op. En wat ik merk is dat zij er anders in staan dan andere generaties. Uh, ze hebben andere idealen, ze hebben andere drijfveren. Er dus zijn andere zaken die ze motiveren. Hoe oud ben je zelf nu eigenlijk? Ik ben zelf 29. Nee, je, je zegt ze, maar eigenlijk is het we. we. Dus, ja. ja, ik sta midden in de generatie. Ja, ja. ja. Um, dus ik merk dat zij anders in het werkende leven staan um, dan andere generaties. En dat, dat, dat ze ook werken een soort van aan het herdefiniëren zijn. Dus van werken als een zakelijk kwaad en om je geld mee te verdienen naar werken. Om jezelf te ontplooien en om bij te dragen aan een organisatie en liefst nog aan de maatschappij. Om ja. de wereld een mooier plaats te maken. En waarom is het dan belangrijk dat er op zo'n dag van de demografie aandacht aan besteed wordt? Omdat ik denk dat het goed is dat... Um, men, medewerkers binnen organisaties waar verschillende generaties werkzaam zijn... zich bewust zijn van de, van de verschillende generaties in een organisatie. Omdat iedere generatie zijn sterke punten heeft, maar ook zijn zwakke punten. En juist door de bewustwording daarom trend, ja, kan er een veel betere samenwerking ontstaan. Uh, hebben mensen meer begrip voor elkaar, meer empathie. Ja, en alles wat er dan over gezegd wordt is meegenomen. Denk ook ik wel. op zo'n dag. Denk ik wel, ja. Goed, ja, we zijn dan bij die eigen uh, generatie aangekomen... Uh, Jij zegt grofweg tussen de 20 en de 30. Er worden allerlei uh, verschillende leeftijds. Maar het is een beetje 20, 30, 20, ja. 35. Daar zit het zo'n beetje tussen. Ja. Is iedereen in die leeftijd uh, lid van de eigen generatie? <laughs> ja, Wel van de generatie. Maar hoor je ook bij die groep mensen dan? Ja, dat is een etiket wat er op wordt opgeplakt. En ik doe daar net zo hard aan mee. Uh, wat je wel ziet is dat er natuurlijk binnen een generatie... net zo veel verschillen zijn als tussen de generaties. Er zijn... Um, Binnen de eigen generatie natuurlijk net zoveel mensen... die het helemaal prima vinden als ze gewoon betaald krijgen... voor wat ze doen en dat niet per se heel leuk vinden. Dus ja. dat er aan de andere kant um, eigen generatiegenoten... op zoek zijn naar de ultieme baan, naar hun droombaan... waar ze volledig kunnen werken van talent en passie. Ja, dat laat zich heel lastig bestempelen. Alleen wat wel zo is, is dat een generatie aan zich... Um, allemaal in dezelfde tijdsgeest geboren is. Wat zorgt voor een soort vormend karakter. Ja. Dus we zijn allemaal opgegroeid... In een periode van, van voorspoed. We zijn door onze ouders redelijk coachend opgevoed. Dus we een... Wat houdt dat in? Nou, dat we een stem hadden in de besluitvorming thuis in het gezin. Van hé, gaan we vandaag naar een pretpark of naar een dierenpark? Jij mag het zeggen, Sander. Dus ja, we werden redelijk serieus genomen. Um... En geldt dat voor iedereen, denk je? Of... Ja, dat is Aan wel. Nou, ik denk wel dat. Als we dan nog even een generatieterm zeg maar, over de schutting gooien. Ik denk wel dat onze ouders de, onze ouders zijn de babyboomers zijn. Dat die ons, dus de eigen generatie, over het algemeen ja, behoorlijk coachend hebben opgevoed. Hm. En dat geeft een stempel op hoe je, hoe je in het leven staat. En dat, uh, dat geeft overeenkomstige eigenschappen aan exact. mensen in die generatie. Ja. Ja. Als je nou iets kunt zeggen, want het is altijd lastig hè, om in zijn algemeenheid iets over een hele grote groep mensen te zeggen. Ja, maar wat, uh, wat zijn het nou voor types, die uh, leden van de eigen generatie? Ja, de, uh, er, uh, ze, uh, ze krijgen van allerlei termen naar hun hoofd gegooid. Van egoïstisch, uh, verwend, laai, vol van zichzelf. Weet je wat ik toch apart vind? Dat jij, jij bent zo mee bezig met die eigen generatie. Je ja. hebt het steeds over ze. Ja, omdat ik me echt identificeer met die groep. Ja, maar dan moet we, je toch ze, zeggen? Ja, ja we, we pas beter wellicht. Ja, ja we. we. Ik, zal, ik zal we gebruiken. Let op je woorden. Ja. Nee, nee je moet het zelf weten, maar het valt me op. Uh, maar goed, we, we, we, ze of we hebben... Wat was, je, wat was je verder aan het zeggen? Uh, dat ze van alles verweten wordt. En wat, wat mij voornamelijk opvalt, is dat we uh, heel erg bezig zijn met bewustwording van onszelf. Dus wat wil ik nou, uh, wat kan ik, waar wil ik heen? Ja. Die zoektocht daarin, dat is wel een zoektocht die uh, ik zelf aan de lijve ondervind, maar die ik ook bij heel veel andere generatiegenoten omheen zie gebeuren. Maar zou dat heel anders zijn geweest? Wat wil ik, wat kan ik, waar wil, waar wil ik naartoe? Wat moet ik met mijn leven allemaal gaan doen? Dat, dat ja, zijn de vragen. Van alle, dat dat, dat, dat alle is natuurlijk jaren, ook ergens leeftijdsfase gebonden. Ik geloof dat jij die fase ook hebt gehad. Ja. Alleen ik ik wij zijn wel. En uh, je zit er nog meer in, meer. Alleen we, we, zijn, we, we komen wel zeg maar, op, een, op een moment op de arbeidsmarkt wanneer dat soort termen heel erg leven. kijk naar nou, eh, duurzaamheid, groen ondernemen, klimaatneutraal. Ja. Dus er is heel veel aandacht voor bijvoorbeeld het klimaat. Ja. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. Dus Daar zijn we automatisch ook zelf mee bezig. En ook, ik had het net al even over, over de fase waar wij in zitten als generatie. We komen um, um, nu op de arbeidsmarkt waar het verre van een hosanna is. Het is voor werkzoekenden en voor starters... Eh, verre van makkelijk... om aan een passende baan te komen. Ja. Dat, dat, dat is... Door de, uh, door de situatie... op de arbeidsmarkt ingegeven. Maar zijn er nog meer kenmerken van die jongeren? De manier waarop ze naar de wereld kijken. Dus ze zijn opgegroeid met... Duurzaamheid, uh, ze zijn coachend opgevoed, ze zijn bezig met hun toekomst. Op mm -hmm. zich allemaal logisch. Ja. Maar uh, afgelopen zaterdag stond in de Volksland nog een artikel. En daar, daar staat al van ze zijn ook vertrouwelijk lui, egocentrisch, mm -hmm. uh, besluiteloos. Ja. Je hebt ook die keuzestress, hè? Ja. Daar hebben we die twintigers en dertigers mee te maken. Je kan zoveel kanten op met je leven dat je er helemaal gek van wordt. Herken je dat? Dat herken ik zeker, ja. En, ja. en, en ook dat, uh, dat verwenden. Dat verwenden. Wat jij misschien coachend noemt? Nou. Ik heb het idee dat dat verwende er wel redelijk uitgeslagen is. Um, waren wij op de arbeidsmarkt terechtkomen... terwijl het daar nog ho ho Hosanna was geweest... en dat de banen voor het oprapen uh, waren... dan geloof ik best dat wij een hele verwende generatie waren geweest... Ja. vanuit de opvoeding en vanuit de arbeidsmarkt. Alleen nu, de realiteit is toch wel anders... als in dat, je, uh, dat, dat, dat ja, ik een leuke opleiding heb gevolgd... en stel dat ik een baan zou zoeken in het verlengde van mijn opleiding dan zou het verre van makkelijk zijn om aan de passende baan te komen. Ja. Dus ik denk dat dat verwennen er echt wel aardig uitgeslagen is de afgelopen tijd. Ja. Um, en andere kenmerken die typerend zijn voor deze generatie... is dat wij wel erg verbindend zijn ingesteld. Dus we gaan heel erg op zoek naar samenwerking. We zijn, um, je ziet allerlei um, collectieven ontstaan voor freelancers die zich verenigen. Broodfondsen, um, co-working spaces een gezamenlijke broedplaats... waar mensen naartoe komen om samen te werken. Dus men zoekt elkaar heel erg op. Ja. Dus ook dat egoïstische... Uh, ja, valt wel mee, denk ik. Ja. En ik, ik, ik heb bijna standaard de vraag van... is dat nou uh, echt expliciet zo voor deze groep mensen? Of doen ouderen dat ook tegenwoordig? Oudere mm -hmm. freelancers, die zoeken elkaar misschien ook wel op. Die, ja. die starten ook collectief. Of is ja. het echt iets voor deze generatie? Dat, uh, hoe kom je er eigenlijk achter? Hoe, hoe weet je dat nou, dit soort dingen? Ik put uit mijn eigen ervaringen. Dus als de mensen om je uh, heen. Als de mensen om me heen. Ja, ik, ik, ja, maar ja. dat zijn wel de actievelingen. Hè? De mensen die aan die, aan die eigen wijsheid van jou meewerken. Aan de magazine. Ja. Dat zijn toch een, is een bepaald type mens. Dat is een bepaald type mens. Ja. En dat is, uh, want, want er stond een, een, uh, een column. Ik ga straks even thuis naar wat van mensen. Maar er was een column uh, dit week. Of nee, ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat er in stond. Van Rosanne Hersberg in de NRC is dat. En die zei, ja die passief volgen dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Want er is veel te weinig werk voor al die passies van al die mensen. En bovendien, zij is het grootste deel van alle mensen... hebben geen eens een passie. Dus om het voortdurend maar te hebben over die passies... en je moet, je moet erachteraan en je dromen volgen... dat is eigenlijk heel, heel lullig. Voor, ja. voor mensen die geen passie hebben om te beginnen... maar ook voor mensen die geen, geen mogelijkheden hebben. Je moet, je moet het ook maar kunnen om je passies te volgen. Ja, maar volgen. volgens mij, zegt zij dan twee fouten in één zin. Oh, ja, ik parafrasieer het. Ja, nee, dus, misschien ja. doe ik dat ja. wel. Maar. Volgens mij heeft iedereen een passie. Oh ja, nee, dat was wel echt haar stelling. Is dat zo? Ja, geloof ik heilig. Ja. Iedereen heeft toch iets waar hij heel erg enthousiast over is. En waar nou, hij heel erg veel me... energie van krijgt. Ja, ja, ja, ja misschien. Maar het is wel in verschillende gradaties, denk ik. Er zijn ook mensen die. Ik, ik ken ook wel mensen die gewoon naar hun werk gaan en dan thuiskomen. En dan uh, vind het lekker om even wat te eten. En dan naar de tv en in het weekend gaan ze naar het bos of naar de camping. En die vinden dat. Dat is ook wat zij beschrijft. Volgens mij zijn die mensen er ook. Die niet echt een enorme drijf hebben om iets. Te... Zonder meer. Ja, ja, ja. Maar ja. dat is dan niet omdat ze enorm gepassioneerd door dat bos lopen. Maar gewoon omdat het wel lekker en relaxed is. En niet te moeilijk. Ja. Niet te veel nadenken. Ja, eens. Maar dat is dan meer dat ze er niet naar op zoek zijn naar een passie. Dan dat ze die niet hebben. Want die... de... Iedereen heeft een passie. Als je maar zoekt, dan heb je er een. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja, okay. ja. Dat is de een fout. Wat is de andere fout? En dat er niet genoeg banen zijn voor als iedereen zijn passie zou gaan, gaan volgen. Het ja. is toch juist de kracht van medewerkers binnen een organisatie. Of juist, laat me omdraaien. Juist de kracht van organisaties om een medewerkers te laten doen... waar ze goed in zijn en wat ze, wat ze tof vinden. Ja. ja, maar er zijn natuurlijk heel veel banen waar mensen... ook ja, gewoon niet zo heel enthousiast over zijn, maar die doen ze omdat ze omdat ze geld willen verdienen. Zij, zij noemt daar voorbeeld, Ze schrijft wel heel klein trouwens. Maar dat, nee, dat is meer mijn eigen print. <laughs> maar uh, uh, niet iedereen kan cupcakebakker of wijnkenner of hardloper of golfinstructeur worden, zegt zij. Er zijn ook uh, ja, mensen die uh, vakken moeten vullen, kantoren schoonmaken, straten aanleggen, de mensen bejaarden in bed stoppen, uh, orders pikken, parkeerboetes uitdelen. Er zijn natuurlijk heel veel banen waar je met niet al te veel gemak, passie voor kunt opwekken. Ja, maar waarom zouden die banen niet leuk, niet leuk kunnen zijn? Nou, er zijn toch banen die... Is... Nee, maar ik denk... Ik denk dat als jij... de vrijheid hebt om... zulke banen zo, zo in te kleden... en, en in te regelen... Ja. dat je het op de eigen manier kan doen... Ja. ja? ja. WC schoonmaken? Ik weet het niet. Waarom niet? Ja? Ik, zie, vaak, nee, ik, ik zie vaak genoeg fluitende uh, vuilnismannen voorbij komen. Jij woont echt in een goede <laughs> omgeving, volgens mij. Brabant, hè? Ja, misschien kan het wel. Maar, maar goed, dus dat is in ieder geval... En je denkt ook dat er genoeg werk is. Dus jij denkt, als je een passie hebt, volg hem. En zorg dat je er geld mee verdient. Ja. Want dat moet natuurlijk. Ja. Je moet wel kunnen leven. Dat is niet belangrijk. Al, als ik nou even naar jouzelf kijk... Ja. hadden we toevallig voor de uitzending even, ja. even over... dat laatste deel is ook voor jou lastig... Ja. Want met een mooie magazine, het is echt mooi. En die leuke website is het heel lastig geld verdienen. Dat is de grootste uitdaging. <lacht> ja. Ja. ja. Hoe lang uh, hou je dat vol? Dat begint uh, een beetje op te raken. Als in... Kijk, eigenwijs is het natuurlijk best wel een idealistisch en, en nobel initiatief. Uh, ik ben eigenwijs ook niet begonnen om daar heel veel geld mee te verdienen. Ik ben eigenwijs begonnen omdat, omdat het mijn droom is. Omdat, dat, omdat daar mijn idealen in samenkomen. Yeah. En het geld zou later moeten volgen. Yeah. Linksom of rechtsom. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Yeah. Dus we hebben daar verschillende pogingen ondernomen om geld los te weken. Uh, door middel van een crowdfunding actie. Uh, ik ben op zoek geweest naar investeerders. Uh, dat is allemaal nog niet gelukt. Uh, maar het geld begint wel op te raken. Dus bij mij rijst ook de vraag: of van, nou, misschien is het ja. verstandiger om. Uh, toch even op een andere manier geld te verdienen. Maar ben je dan zelf niet het beste voorbeeld van dat het niet zo makkelijk is om. om, maar, uh, uh, om is je het, is het is helemaal niet makkelijk je passie te vinden. Nee, het is helemaal niet makkelijk. En hoe moet dat dan? Als je dan die passie moet loslaten, of in ieder geval voor een deel moet loslaten? Dat is: uh, dromen blijven behouden, maar de weg ernaartoe wordt dan uh, in plaats van uh, links of rechts ja. En dat betekent? Dat betekent... Uh, nou, ondanks dat het voor mij best wel, best wel heftige afgelopen jaren zijn geweest... Ja. ben ik niet minder heilig van overtuigd dat eigenwijs mijn levenswerk is. Ja. Dus ik ben nog steeds even gedreven en bezeten om van eigenwijs een gigantisch, een gigantisch succes te maken. Ja. En dat het niet makkelijk is geweest, ja, dat laat mij niet uh, demotiveren om, er, om ermee te stoppen. Dat is de echte passie hè? Ja, we gaan even, even naar een fragment luisteren. Uh, en dat komt uit uh, een programma Mensen van Nu. Dat was van de VPRO. Tegenlicht. En daar was een, dat vond ik een heel leuk, uh, leuke uh, jonge vrouw. Uh, die had een barbershop. Dus daar hebben we een fragment van uitgekozen. Heb je dat gezien? Ja. ja dat is mooi, is mooi ja. voorbeeld. Dus we gaan even naar haar luisteren nu. En dan praten we er straks over door. Ik heb vroeger wel een echte baan gehad. Ik heb heel veel in de zorg gewerkt. Verpleeghuizen, uh, thuiszorgen, ja, noem maar op. Ik sluit ook zeker niet uit dat ik daar ooit weer naar terug ga. Maar voor mij is, is juist het, het ondernemen en eigen baas zijn is een manier om niet zo afhankelijk te zijn van die crisis. Ja. Uh, ik noem mezelf altijd ondernemer in de breedste zin van het woord. Omdat ik op dit moment heb ik een barbershop. Hiervoor had ik een winkel waarin ik werk van jonge Nederlandse ontwerpers verkocht. En misschien is dat over twee jaar wel weer een, uh, een slagerij. Ja, mooi. Petra heet zij. En ze heeft dus een barbershop in Amsterdam. Um, dat vond ik trouwens sowieso een mooi, mooi, mooie winkel. Maar uh, dat is wel een goed voorbeeld. He? Van uh, ja, Er is crisis, dus het is als om een baan te vinden. Dan ga ik maar doen wat ik leuk vind en probeer daar geld mee te verdienen. Ja. Is zijn nou een typisch voorbeeld van die eigen uh, generatie? Mm, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, Wat je, wat je wel ziet gebeuren is dat um, het lijkt een soort zekerheid te geven als je binnen een organisatie werkt op basis van het liefst op basis van een vast contract. Van ik heb een vast contract, dus ze kunnen mij niet zomaar uh, buiten zetten. Dat, dat, dat geeft een, een soort vorm van zekerheid. Ja. Alleen in feite is het ook een, misschien nog wel meer een vorm van schijnzekerheid, want dan hebben ze je niet meer nodig, dan ja. uh, kan je de volgende dag op straat staan. Dus ja. ergens zou je ook kunnen zeggen dat ondernemen en de touwtjes in eigen handen nemen, dat dat misschien nog wel meer zekerheid geeft dan, dan voor een baas werken, want dan beslist er iemand anders over je lot. En dat zie je wel gebeuren. Dat, uh, of omdat ze überhaupt geen baan kunnen vinden, geen passende baan. Omdat er op iedere vacature die erop staat 150 sollicitaties zijn... dat ze dan denken van nou ja... Uh, dan begin ik maar voor mezelf. Dan begin ik maar voor mezelf. Dan word ik in ieder geval aangenomen. Ja, nou... Maar ja. het is wel een vorm van verkapte werkloosheid ook soms. Ja. Alleen bij haar leek het wel goed te gaan. Dus <laughs> het is in ieder geval druk. En het is, het, het is wel een hele goede manier... Uh, nou ja... Het voor veel mensen kennelijk om, om dan die dromen na te jagen, waar jij ook een, een fan van bent. Uh, er is een ander fragment waar we misschien gelijk dan even mee doorgaan. Dat komt uit uh, uh, ook van de VPRO was dat. Was het ook tegenlicht? Ja, was ook tegenlicht. Uh, de BV Ik was dat. En dat is een meisje die heet Roos. En, en uh, die heeft ook wel wat last van al die succesvolle leeftijdsgenoten. Je hoeft de tv maar aan te zetten, of je ziet succesvolle twintigers. Die. Ja, die iets bereikt hebben, die creatief zijn, die uh, voor hun leeftijd al meer succes hebben dan eigenlijk uh, gebruikelijk is. En hoewel ik al deze jongeren ook als inspiratiebron zie, leggen ze ook best wel een grote druk op me. Ze bevestigen mij in het idee dat ik, uh, dat ik mezelf nu moet bewijzen en dat nu de tijd is om alles waar te maken en dat het straks te laat is. Herken je dat? Nou ja, sterker nog, wij doen er keihard aan mee met eigenwijs, natuurlijk, door alle verhalen te delen van uh, eigen generatiegenoten die met toffe dingen bezig zijn. Ja. Dus ik voel me bijna schuldig. Ja. Nee, maar de, zonder, zonder ja. gekheid, de, de, ja, de, er, er is wel een soort prestatiedrang. En ik hoorde jou dus straks noemen van... Nou, ik kan me voorstellen dat mensen soms gek worden als het over passie gaat... en je moet maar je passie volgen. En dat, dat, uh, dat het ook helemaal prima is als je dat niet doet. Ja. Uh, sterker nog, misschien is dat wel een hele sterke tegenreactie die, nu, uh, die er nu gaat komen. Um, maar ja, ik kan me voorstellen dat het heel veel druk creëert. Ja. ja. Want, want, Daar dat, dat komt ook nog eens bij dat... Uh, Facebook bijvoorbeeld, uh, dat is ook zo'n site waar iedereen zijn leukste foto's op zet... en ja. zijn meest succesvolle acties op zet. En als ja. je daarna gaat kijken en je gelooft er heel erg in... dan denk je, pot, iedereen is maar succesvol en ik maak er helemaal niks van. Ik, ik heb geen baan en ik heb geen passie of weet ik veel wat allemaal niet. En daar kan je behoorlijk stress van hebben. Je hebt ook de, de quarter life crisis uh, inmiddels, ja. begrijp ik. Ja. Ken je mensen met, die hem hebben? Ik ken mensen die hem hebben gehad, ja. Het is best wel een bekend fenomeen uh, onder uh, twintigers. Het is eigenlijk de vervroegde midlife crisis. En de, uh, de voorbeelden van, van jonge twintigers die op een 22 e of 24 e of 26 e gewoon helemaal opgebrand zijn en dus een quadlife crisis hebben of dus tegen een burn-out aanlopen, ja, die zijn er best wel veel. En waar komt die druk vandaan? Is dat hetzelfde als waar dat meisje het over had? Ja, ik denk dat het de combinatie is van, van twee factoren die jij net allebei noemt. Dus enerzijds de, de omgevingsdruk: van nou ja, goed, de, de mogelijkheden zijn er om je droom na te leven. Dus dat moet je vooral doen. Want als je het niet doet, krijg je er spijt van. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, dus de soort van schijntransparantie via kanalen als Facebook. Dat een soort van alles openbaar is. En dat als je niet oppast, dat als je daarna gaat kijken... dat je jezelf zo in de, prut, in de put uh, leest. Ja, Door alle berichten die daar geplaatst worden. Omdat iedereen zich op een hele mooie manier in de etalage ja, zit ja, ja Ja, wat dat betreft zijn wij ook een soort van broadcast-generatie. Dus alles wordt uh, via verschillende podia aan de buitenwereld kenbaar gemaakt. En dat zijn uh, vaak mooie verhalen, soms minder mooie verhalen. Ja, ja. Dus dat, dat levert ook wel druk op. Er zijn ook dus hele mooie verhalen van mensen die, die zich juist heel lekker voelen. En, en hun passie najagen. Ja. Kun, je, kun je een mooi voorbeeld noemen van mensen uit jouw omgeving. Die, die, die het op een manier doen waarvan je denkt, ja, dat is nou helemaal goed. En dat past ook juist heel goed bij die generatie. Ja, kleinschalig en grootschalig. Uh, een voorbeeld van, van, van, van een kleinschalig... Uh, uh, ja, is wat ik veel zie gebeuren is dat mensen ergens of mensen ergens werken bij een organisatie denken van ja ik heb toch wel een leuke hobby laat ik me eens wat meer verdiepen in, in die hobby en in de avonduurtjes uh, dat eens proberen uit te bouwen om daarvan om van een soort van hobby mijn, uh, mijn broodwinning te maken um, een voorbeeld is de fotograaf van ons magazine die werkte voorheen in de psychiatrische inrichting maar vond fotograferen toch eigenlijk veel leuker nou, dat daar in haar avonduurtje mee aan de slag gegaan. is, dus een keer wat uh, foto's op bruiloften genomen. En kinderpartijtjes en, uh, en familieportretten uh, uh, geschoten. En dat heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig, uh, volwaardig bedrijfje. Dus nu is ze fulltime fotograaf en verdient ze daar haar, haar, haar boterham mee. Ja. Ja, fantastisch voorbeeld. Zo kan het lopen. Een wat grootschalig initiatief wat ik heel tof vind is Thuis afgehaald. Ken je wellicht? Ja, wellicht? Ja, ja. Ja. ja, dat is met eten. Ja. Ja. Super tof. Ze verbinden uh, thuiskoks met uh, mensen die niet kunnen koken of uh, geen ja. tijd hebben om te koken. Ja. Dus je kan inloggen en dan kan je straal aangeven. Nou, zit in Utrecht, binnen... Utrecht toch? Ja, zi ja zit in Utrecht. Het ja. platform is landelijk. Ja. En dan kan je aangeven, nou, binnen een straal van vijf kilometer zoek ik iemand die uh, lekkere risotto maakt. Ik, had, ja, dat, ik heb dat nu gelezen, want dat vind ik fantastisch ja Super tof ja. initiatief. Ja. En ook niet duur geloof ik? Nee. nee, voor een paar euro's heb je een lekkere maaltijd. En is het overal? Is het... Is het echt een landelijk netwerk? Ja, ja. Dus ook, ik noem maar wat in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Oh, dat leuk. Uh, ja, nee, maar dat zijn ook mensen die... Uh, Want ik heb dat toevallig gelezen. Die, uh, die stonden in de tuin en die roken het eten van de buurvrouw. Exact. En die dachten van, wow, dat ruikt lekker. Dat is het verhaal, ja. dus is begonnen. Ja, juist. Dus eigenlijk ook ontstaan vanuit een soort van uh, toevalligheid. Heeft zich dat ontwikkeld van een, van een leuk idee. Waarbij ze dachten van, nou ja, laten we eens proberen om daar een platform voor te bouwen. En dat heeft zich aardig goed ontwikkeld. Ja. We hebben nog één fragment klaar liggen. Klaarstaan heet dat geloof ik. Uh, en dat is van minister Ascher. Uh, want die, ga, die heeft het dan over de nou, sociale zaken. En hij heeft het over de jeugdwerkloosheid. En maakt zich met name zorgen om allochtone jongeren. We weten dat op dit moment heel veel jongeren niet aan het werk komen. En dat de percentages bij Marokkaanse jongeren, bij Turkse jongeren... soms nog veel hoger zijn. In sommige buurten is, is het echt dramatisch. Wat kunt u daaraan doen? Het belangrijkste wat we kunnen doen is zorgen dat jongeren hun school afmaken. Als jongeren eenmaal thuis zitten is het belangrijk om ze van de bank te krijgen. De gemeente kan daar heel veel aan doen. En wij willen daarbij helpen om samen te zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten. Niet blijven vastzitten in een uitzichtloze situatie. Maar toch, al is het soms met een tijdelijk baantje, met een werkervaringsbaan, aan de slag kunnen. Ja, de werkloosheid onder Turkse-Marokkaanse jongeren is veel hoger. Ik geloof dat het gemiddelde 17% is. En in die groepen is het nog twee keer zo hoog. Um, die eigen generatie gaat die door alle, alle culturen heen, hè? Dwars. Ja? ja? Ja. Maar ook gelijkmaat, ik bedoel, ook in. in uh, hoe noem je dat nou? Uh, zijn de percentages bij de eigen generatie net zo hoog als, als uh, in de maatschappij? Dus, net zo, dus procentueel net zoveel Mar Marokkaanse, Turkse jongeren. Ja, die, uh, ja in, feite is het, uh, in feite zijn de Turkse en Marokkaanse jongeren tussen de twintig en de dertig die tot de eigen-generatie. De eigen-generatie is ook niet seks een Nederlands fenomeen. Dat is, dat is je hebt ook nou, Engels vertaald, dus de Y ja. Generation. Ja, ik begrijp natuurlijk wel dat die in die leeftijdscategorie vallen. Mm -hmm. dat daar, dat, dat, maar, maar zijn ze ook op dezelfde manier aan het dromen en hun passies aan het volgen. Nee. En uh, kunnen die niet op dezelfde manier meedoen? Zit bij jou in dat magazine op de site... werken daar ook Turkse en Marokkaanse jongeren mee? Nee, wat dat betreft zijn we net iets minder multiculti. Maar wat wel vaststaat... Probeer je dat? Meer te krijgen? Niet bewust. Bij ons, tenminste... met eigenwijs... Ik zie eigenwijs als een soort trein. En dat mensen springen erop en die blijven zitten. En mensen springen erop... En die springen er weer af. Ja. Dus ik ben ook niet heel bewust bezig met het aantrekken van nieuwe meemakers. We zetten af en toe wel eens een oproepje online. van: hey, We zijn op zoek naar nieuwe bloggers. Uh, maar dat sturen we verder niet. Als iemand zich identificeert uh, met de missie van Eigenwijs. En die denkt van nou goed ik heb nog een paar uur per week over. Om vanuit welke rol dan ook betrokken te zijn bij Eigenwijs. Nou dan kan hij of zij aanhaken. Maar dat sturen we verder niet op woonplaats, uh, afkomst, Klotier, noem het allemaal op, dat, dat, dat, dat laat zich niet zozeer uh, zo uh, differentiëren. omdat dat heeft echt te maken met ja, herken je in de missie. Ja, maar ik, ik, heb, ik heb wel een beetje het gevoel dat, dat met name hoogopgeleide witte jongeren zich herkennen in die missie. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ja, ja, ja. en dan, uh, binnen de generatie heb je ook even grofweg gezegd, dat er uh, zo'n 20% zich volledig herkent in wat er over de eigen generatie geroepen wordt. Ja. 60% die denkt van nou ik geloof het wel. En 20% zet zich er tegen af. Ik kan me voorstellen dat uh, nou, bijvoorbeeld Turks en Marokkaanse jongeren daar wat minder mee bezig zijn. Maar aan de andere kant zijn zij wel in dezelfde tijdgeest opgegroeid. Uh, en als ze in Nederland opgegroeid zijn dan krijgen ze waarschijnlijk net zoveel mee van, uh, van de tijdgeest dan, dan Nederlandse jongeren. Ja. Dus zal dat niet heel erg verschillen. Alleen is het misschien in die... Uh, kijk, je hebt het over de coachende ouders. Misschien dat die opvoeding toch net iets anders is geweest. Dat is en zo zijn er wel meer verschillen natuurlijk. Maar sowieso mensen, uh, jongeren die lager zijn opgeleid. Die hebben, hebben misschien ook veel minder met dat volgen van je dromen en die passies. En weet ik, dat weet ik niet hoor, maar dat ja. kan ik me zo voorstellen. Drijm is om het magazine. Dat is een mooi voorbeeld. Dat zijn we toch wel multicultiën. Ja, wie is dit? Sinan Khan. Een researchjournalist bij de Vare. Ja. Ja. Maar goed, die is niet lager opgeleid denk ik. Nee, maar die. Ja, die heeft ze misschien omhoog gewerkt. Ja. Maar, maar dat. He, ik bedoel, dat. Nou ja, dat is ook. Wat ik zei, dat, daar herken je een beetje in, in, ieder geval. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo mee bezig ben. Als in. Um, voor mij is het, um, is het afkomst over, overschrijdend. Uh, waar het mij om gaat, is dat, um, dat. Dit een generatie is die er anders in staat dan andere generaties. Uh, waarbij ik merk dat ze andere idealen en drijfveren hebben. En dat. Ja. Dat is volgens mij binnen alle bevolkingsgroepen in de eigen generatie is dat het geval. Dat laat zich ja. heel lastig di uh, uh, differentiëren zeg maar naar, uh, naar, naar afkomst. Nog even tot slot over die eigen generatie en dan gaan we even wat muziek luisteren voor jou. Ja. Hoe belangrijk is geld, status, um, een, een, een mooie carrière voor de eigen generatie? Ja, geld is hartstikke belangrijk en dat zal ik echt niet onderkennen... Alleen het staat, niet, het staat niet op één. En volgens mij komt het niet eens in de top vijf voor... van belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Carrière en status zijn... volgens mij van afnemend belang. Ja? Ja. En hoe ja. komt dat? dat uh, ja, ik denk ook dat wij daarin een beetje naar onze ouders kijken. En onze ouders waren... onze ouders, de babyboomers... die zijn volgens mij behoorlijk bezig geweest met, met carrière maken... of in ieder geval wel met een soort van lifetime employment. Ja. Dus uh, 20, 30 jaar bij een organisatie werken, dat is geen uitzondering. Dat was eerder de regel. En ik denk dat wij wel een soort van in hebben gezien... Van dat dat niet per se gelukkig maakt. Dat het misschien gelukkiger maakt als je je eigen pad kiest binnen een organisatie... of vanuit ondernemerschap of, of binnen vijf jaar tijd bij vier verschillende organisaties. Dus in het carrière maken, dat dat... Uh, afzwakken is. Ja, Nu je dat vertelt over die babyboomers... en de, en de generatie van nu, dus die eigen generatie... heb ik ergens een, een artikel gelezen... waarin gezegd wordt... die, uh, die, die jongeren uit die eigen generatie zijn zo opgevoed... dat ze niet alleen uh, nou ja, met hun toekomst bezig zijn... maar dat ze ook voortdurend te horen hebben gekregen van... jij bent speciaal. Jij bent bijzonder. Jij bent echt anders dan alle andere kinderen. Dat doe ik trouwens ook. Mijn kind wordt ook vreselijk later. Maar uh, dat, dat hebben die eigen generatie jongeren kennelijk ook. En dat legt nog meer druk op je. Want je moet de hele tijd ook maar voor jezelf bewijzen... dat je inderdaad nog meer talenten hebt... dan al die anderen uit jouw generatie. Ja. Heb je daar wel eens last van gehad? Ik heb daar totaal geen last nee. van gehad. Nee, nee, nee. Nou, die hebben dat wel gezegd. Alleen dat heeft mij juist heel veel zelfvertrouwen gegeven... dat ik dus ook echt uh, voor mijn dromen moet gaan. Ja. Bij mij heeft dat juist... Een soort geen van, druk. Ja, bij mij heeft dat een soort van bevrijdend gewerkt. Oké, okay, het is prima als ik, uh, als ik ondernemer word... met alle onzekerheid van dien... En als, als daar wat ups en downs in zitten. Um, en dat er niet van mij verwacht werd dat ik een heel rechtlijnig carrièrepad zou hebben. Hm. Um, als mijn pa bijvoorbeeld had gezegd van, ja Sander je hebt uh, Merger gestudeerd. Misschien is het goed als je in de fiscaliteit terechtkomt en een keer bij een, bij een advocatenkantoor gaat werken. Ja. En daar de komende twintig jaar blijft hangen. Want ja, dat is goed voor je, voor je pensioen en heb je in ieder geval zekerheid. Ja, dat is nooit tegen mij gezegd. Ik heb juist altijd doorgekregen van nee, je moet doen wat je gelukkig maakt. Droom volgen. Ja, juist. En dat, ja, dat heeft in <laughs> jouw mijn... Jouw eigen... ouders staat eigenlijk ook in die eigen generatie. <laughs> nou, ze voelden mij wel. De voorlopers. <laughs> ja. De voorlopers. Goed, we gaan even naar jouw muziek. Wat heb je meegenomen? Ik heb uh, meegenomen Bakermat. Wat is dat? Dat is een Nederlandse DJ. En die maakt een beetje melodische house. Maar gelukkig wel melodisch. Lekker. Nou, ja. we, gaan, we gaan even luisteren. We face the difficulties file, days, fall, days, fall. of today to and tomorrow, end, to end, to day end, to tomorrow, I still I have a dream. It is, It is a, a dream deeply rooted so change in the American dream. I have a dream, have a dream. Have one day, this nation will rise up, live out the meaning of its truth. We hold these truths to be self-evident that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 Bakermat, ongetwijfeld lid van de eigen generatie. En het nummer heet vandaag. Radio 1, Casa Luna, Klaas Truppsteen. En ik praat hier met Sander Rovers. En uh, hij is oprichter en aanvoerder, heet dat, uh, van uh, eigenwijs. Dat is een magazine. En dat is een website, dat is een blog, dat is een televisieprogramma ook via die website. Dat is heel uitgebreid. En je vertelde net al dat uh, ja, een belangrijk motto voor jullie is het, het volgen van je dromen. Je talenten goed benutten. En. Uh, um, ik kunnen er nog iets over zeggen. Oh ja. Uh, nou ja, dat, dat zijn in ieder geval belangrijke pijlers. Wanneer heb jij nou bedacht dat je dat ging doen? Hoe kwam je op het idee van die website en dat magazine? Eigenlijk bij toeval. En het eigenwijs is geboren. vanuit enerzijds de verontwaardiging die ik uh, zelf had. Nou, best wel veel mensen in mijn omgeving die dus uh, werken. en dat daar eigenlijk. Niet zo heel veel aanvonden, dus, hmm. dus het is echt als noodzakelijk kwaad. Zagen. Yeah. en de verontwaardiging zat hem in het feit dat ik me dat gewoon niet voor kon stellen. Tenminste, ik zie en zag werken als een soort speeltuin, dus doen waar je goed in bent en uh, wat je wat je wat je tof vindt en daar je geld mee verdienen. Yeah. dat het niet altijd even makkelijk is, Nou, goed, dat zal ik niet uh, onderkennen, maar wel dat het heel leuk kan zijn als je dus werkt vanuit talent en passie. En dat dat een soort van ultieme werkvreugde creëert. Ja. Aan de ene kant vanuit die verontwaardiging. En aan de andere kant zag ik ook heel veel toffe initiatieven geboren worden. Net als Ik had net al thuis afgehaald aan. Um, ja, met heel, coo eten. heel cool concept, ja. En toen popte er een gedachte in, uh, in uh, mijn bol op waar, waar, waarbij ik dacht... als ik nou die twee werelden kan verbinden... dus de, dus de inspirerende wereld... kan verbinden met de wereld die in mijn ogen... De inspiratie nodig heeft, ja. Ja, dan kan ik wel echt een tof platform bouwen. Ja, en dat was het woord wat ik nog zocht net had inspireren, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En wanneer inspireert iemand jou? Um, als een boodschap echt is. Dus ik, ik, ik kan heel erg genieten van, van boeken of filmpjes van ondernemers die een droom eh, een soort van gevolgd hebben en waargemaakt hebben. Alleen dan niet alleen de, de mooie kanten van het, van het ondernemersverhaal vertellen, maar ook de, ook de downs. Want er zitten, zitten er, uh, zitten er uh, heftige momenten in, in de ja. ondernemerschap. Het, is, het komt echt niet aanwaaien. Het is er keihard voor werk. Het is bloed, zweet en tranen. Maar als je dan toch de, de volharding hebt en blijft doorzetten en blijft vertrouwen. Om het op de een of andere manier waar te maken. Ja, ja dat, is, dat, dat vind ik ontzettend inspirerend. Ja, en nou vertelde jij net, uh, voordat we met die uitzending begonnen, dat, dat het niet alleen zo is dat je er eigenlijk niet zoveel mee kunt verdienen, maar dat je ook nog uit eigen zak mensen betaalt betaald om ja. mee te werken daaraan. Ja. ja, dat is inmiddels niet meer zo, dus het is allemaal op vrijwillige basis. Ja. Uh, maar er kan misschien een moment komen, dat hebben we net ook al vastgesteld, dat het voor jou ook niet meer haalbaar is, omdat je gewoon geld moet verdienen. Ja. Dan valt er een droom een beetje in diggelen, of niet? Nee, niet. Nee, de droom die blijft uh, keihard bestaan. Als in de droom is zoveel mogelijk mensen inspireren... om te gaan werken vanuit een lente passie. Ja. En, en een doel wat erbij hoort is... Um, om van eigenwijze een rendabele business te maken. Dus om ja. te zorgen dat er meer geld binnenstroomt... dan dat eruit gaat. Nu is het keihard vice versa. Uh, <laughs> keihard maar... vice versa. <laughs> de droom blijft bestaan. Ja. Um, misschien dat het iets langer duurt... om van eigenwijze een rendabele business te maken. Maar dat gaat gebeuren. Maar dat gaat ook gebeuren als je er een baan naast moet zoeken. Want dan heb je natuurlijk veel minder tijd over. Ja, ja, ja. Dan, dan wordt het zaak om, om, om eigenwijs door te laten gaan. Eigenwijs is in die zin wel redelijk organisch georganiseerd. Dus ik geloof dat als ik uh, alleen mijn avonduren en weekenduren in eigenwijs kan steken... dat eigenwijs gewoon door blijft gaan. Dan komt ja. er nog steeds een mooie magazine uit. En dan komen er nog steeds nieuwe blogs op de website. En worden er worden nog steeds events georganiseerd. Alleen zal ik wat minder tijd in eigenwijs kunnen besteden. Ja. En heb ik even... De mogelijkheid om wat meer rust in mijn hoofd te creëren. Omdat er vanuit een andere uh, invalshoek geld binnenstroomt. Ja. Met als doel dat ik bijvoorbeeld over een jaar weer fulltime met eigenwijs uh, verder kan gaan. Ja, ja gewoon even uh, tijdelijk wat geld verdienen exact. en dan weer door. Ja. Dus je, je geeft dat ja. sowieso niet op. Want, nee. want heb je nou... Er staat ook ergens op die site... of, of op, ja, Volgens mij op die site van durf te dromen. Hè? Dat is belangrijk voor uh, mensen uit die eigen generatie. En ja. mensen van eigenwijs. Als jij nou... Ga dromen over de periode dat je niet meer tot die eigen generatie behoort, dat je wat ouder bent. Waar wil je dan zijn? Wat wil je dan doen? Ik zou het heel tof vinden als ik, um, wat ik net zei, als, als ik met eigenwijs mijn geld kan verdienen. Dus dat wil je gewoon de rest van je leven blijven doen? Ja. ja? ja. En gaat het dan ook niet een beetje vervelen? Op dit... Nee, geloof ik niet. Er zijn zo ontzettend veel dingen uh, uh, te bedenken die we nog aan eigenwijs zouden kunnen toevoegen. Uh, Alleen het is nu even zaak om te focussen op de zaken die waar we nu mee bezig zijn. Bijvoorbeeld het magazine. Omdat ja. ik anders in de valkast stap dat ik weer in de creatiemodus ga zitten... en duizend en een toffe ideeën ga bedenken en die ook ja. nog eens wel uitvoeren. Waardoor, de, waardoor, waardoor we de focus verliezen van waar we nu mee bezig zijn. En wil je dan mensen ins inspireren die met jou qua leeftijd meegroeien? Dus niet met de eigen generatie, maar... Ouder of, of de... Nou, feitelijk we, wil ik iedereen inspireren. De hele mensheid. De hele mensheid. Ah, de hele, hele wereld. wereld. Nou, dan is het goed dat je nog een uurtje bij ons blijft. Dan kun je een heleboel mensen gaan inspireren tussen 1 en twee. Wij gaan er zo even tussenuit voor een nieuw hoorspel. Pekelvlees. Van de Joodse Omroep is dat. Een hedendaags familiedrama in twintig delen. Dat komt er zo aan. En wij gaan in de tweede uur met de luisteraars bespreken hoe het is om twintiger te zijn. Uh, dat kan dus met 20ers van nu. Maar als u wat ouder bent, dan kunt u misschien bellen en vertellen hoe, uh, hoe u het destijds vond om 20 te zijn. Wat u deed, wat uw dromen waren en wat daarvan terecht gekomen is. Misschien wel. Hoe ging dat allemaal in uw tijd? Uh, 0811-21 voor de mensen die willen bellen. Dus 0811 Als u wilt mailen, hebben we casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, hekje Casa Luna. Dat is allemaal vanaf twee minuten over één tot twee uur. Eerst nu het nieuwe hoorspel, althans deze week begonnen: de pekelvlees van de Joodse Omroep. Tot zo. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. De Joodse Omroep presenteert. pekelvlees.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 Dit is je moeder Neem alsjeblieft op Loekie Hoe laat is het? Ik heb het zeven uur Oh Loek, ik wilde even je stem horen Mam, ik lig net in bed Ik mis je zo Ik jou ook Zo beter? En ik mis je vader heel erg Heb je doorgehaald? Of ben je net begonnen? Oh, Loeke, je hebt precies pappes een stem. Aha. Luister even naar me, alsjeblieft. Loeke, ik ben je moeder. Ik hou van je. Als je zo doorgaat, ga ik er nog aan twijfelen. En, en er kwamen er net weer allerlei herinneringen naar boven. Je ponylessen. En toen je op de kleuterschool in de zandbak had geplast. Maak je me daarvoor wakker? En weet je nog onze vakantie in Eilat? Dat papa zo kwaad op je was, omdat je met dat meisje... Ja, de naam ben ik even kwijt. Ja. De woestijn in wou op een ezel. Ja. Dat is acht jaar geleden. Dat was de laatste reis die we met z'n allen hebben gemaakt. Toen was er nog niks aan de hand. Zes jaar later was het over. Daarom wil ik contact met je houden, Loekie, begrijp je? Mama. En je stem even horen, af en toe, want het valt helemaal niet mee. Papa en ik waren één. Ja, af en toe. Wat zeg je, Loekie? Weet je wat? Probeer nog wat te gaan slapen. <laughs> het is hier zeven uur. Neem dan een kop koffie. Of een dubbele whisky. Een <laughs> dubbele whisky. Hey, Loekie, we zijn bezig met de voorbereidingen... voor de negentigste verjaardag van Grogo. Maar ze ziet er moe uit. En ze wilde weten hoe het met Benny is. Maar ik ken helemaal geen Benny. Ken jij een Benny? Oh, Rachel en Paul zijn een paar dagen naar Antwerpen om te proberen hun mislukte huwelijk te redden. Dus logeert Bibi, die logeert bij mij. Ja, ben je er nog? Tante Ali heeft Jan de Jong, de klusjesman als begunstigde in haar testament laten opnemen om ons te chanteren. Oh Loekie, ik mis je vader zo erg nu ik er alleen voor sta. Je hebt geen idee. Mam. Als ik nu niet wat slaap pak, dan hoeft het niet meer. Oh, sorry, lieverd. Ik hang wel op. Ik wil niet dat je het gevoel hebt dat ik je lastig val. Tot later. Goed, goed. Boodschap begrepen. Nou, niet voor ongelijk doen, mam, Daar kan ik niet tegen. Ik ga ophangen, Loekie. Over en sluiten maar. Ik, ik bel je vanmiddag wel terug. Zul je dat echt doen? Is beloofd. Loekie, niet boos worden. Mam, het, het is hier midden in de nacht. Bibi. Heb je nou je koffertje gepakt? Oma, ze komen me pas vanavond ophalen. Ja, maar dan heb je het vast gedaan. Ik heb gelijk geen trek meer. Hey, bibi, je kunt niet de hele ochtend zonder iets gegeten te hebben. Dat doe ik wel vaker, oké? Okay? Nou, daar geloof ik niets van. Dat doe je thuis ook niet. Vraag maar aan Rachel. Hij zegt ze er nooit iets van. Ja, pas 30.000 keer of zo. Nou, ik vind het helemaal niks, dus je s morgens niet goed ontbijt. Een goed ontbijt s'morgens is beter dan s'avonds veel te eten. Leer dat van je oma. Oma, ik wil nog wat thee. Schenk het zelf maar in, je weet waar het staat. Wil jij ook nog? Nee, dat hoeft niet. Mevrouw de Vries. Met Jan. Wie? Welke Jan? Jan. Jan de Jong, de klusjesman van tante Ali. Zeg het eens? Ze is vanochtend gestruikeld en ongelukkig terechtgekomen. Ik heb haar maar naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig is het? Ze denken dat ze haar heup heeft gebroken. Ja, dat is ernstig. Ze vroeg of ik u wilde bellen. Goed, ga er zo meteen wel heen. Bedankt. Ja, jij ook. Doei doei. Uw tante ligt op kamer 5H. Een heupbreek op die leeftijd is geen sinecure. Gekneusd en een paar fikse blauwe plekken. Gelukkig niets gebroken hoor. Want voor oudere mensen is dat vaak het begin van het einde. Nou, dat kent u mijn tante niet. Die heeft negen levens op zijn minst. U kunt naar binnen. Ze had nogal wat commentaar dat ze hier met drie andere mensen ligt. Stata liet de voeten uit. Dank u wel. Graag gedaan hoor. Goedemiddag. Ze slaapt of ze doet net alsof. Oh, oh ik heb vreselijk veel pijn. Geloof ik best als u een flinke klap heeft gemaakt. Het eten is hier niet te vreten. En als ik wat nodig heb, moet ik er een uur op wachten. En ze verstaan me niet. Ze spreken ook geen Nederlands. Uw moeder klaagt alleen maar. Ze is mijn tante. En ik wil u graag geloven. Laten ze zich met hun eigen zaken bemoeien. Ik lig hier niet voor mijn lol. Op mijn leeftijd is het een zware beproeving. Niemand kijkt naar me om. Jij niet, je zuster niet... Als ik Jan niet had, dan lag ik hier weg te rotten. Van mijn familie hoef ik het niet te hebben. Ik word al jaren verwaarloosd en in de steek gelaten. Nou, tuut, tuut, hè? Ze mag zo meteen naar huis. Waar bemoeit ze zich mee? Ze komt hier niet voor u? Ook goed, monster van Loch Ness. <lacht> hebben jullie het een beetje gezellig gehad? Lekker wezen eten bij de Vergulde Zwa? Achter de Grote Markt? Reuze gezellig, man. Ja, oké. Okay. Ontzettend gelachen ook. Niet dus. Mam, ik ga er niks over zeggen. Lief jullie maken me nieuwsgierig. Oké, okay, het was gewoon een verkeerd idee. Ja, dat kun je wel zeggen. Het begon al in het hotel. Wat een ontzettende troep. Vlak bij het station. De gassidische buurt. Ja, de diamantbuurt. Precies, wat een doffe ellende. Ja, dan had jij het maar beter moeten uitzoeken, Rachel. Ja, dan koop jij voor dan maar een timeout of, of hoe heet zo'n ding. Mam, het eten was niet te hachelen. Oh, dus een vlottrekker is het niet geworden. Oké, okay, deze keer lag het niet aan mij. Oh nee, aan mij. Nou, goed. Nou, ik ben benieuwd wat jullie therapeuten van vindt. Nou, ik niet. Ik ook niet. Neem dan een andere. Misschien dat dat helpt... Ik ben er zo moe van. Zo ontzettend moe. Wat nu? Mam, we zijn verder dan we waren. Ja, ze bedoelt op een doodlopende weg. Paul, hou op met woorden in mijn mond leggen. Oh, mijn. Hé, hey, mam, hé hey, pap. Zien ze er niet ontzettend opgewekt uit, Bibi? Is het weer zover? Schat, hoe kom je daar nou bij? Als het is zoals ik vermoed dat het is, blijf ik liever bij oma logeren. Niks daarvan, het is mooi geweest. Kom op. Ja, kom op. Bibi, zeg oma maar gedag. Dag, lieve schat van me. We doen het gauw nog een keertje. Dag, Hetty. Dag, Kee. Je bent net te laat. Je moeder ligt net een lekker dutje te doen. Laat hem maar lekker slapen. Ik kijk wel even om het hoekje. Ach, hmm. oh, gossie. Hmm. Benny. Waar ben je nou? Benny, Benny. Benny. Oh, nog even over de verjaardag van Golgo. Hoeveel tafels hebben we nodig? Als we uitgaan van tien personen aan één tafel, zijn het er zes, denk ik. En voor de onverwachte? Ik begreep van tante G en oom Flip dat zij dat wilde voorkomen... door uitnodigingen op persoonlijke titel te versturen. En daar waren wij het niet mee eens, toch? Dan proberen ze hun zin weer eens door te drijven. Niks daarvan. We hebben gezegd dat we geen mensen zullen weigeren. Grey kan zoveel zeggen. We doen, zoals het is afgesproken, punt uit. Dan bestel ik er nog een tafel en tien stoelen bij. Plus servies en glazen. Nou, je bent het toch met me eens dat we niemand kunnen wegsturen... op oma's negentigste verjaardag. Nee, dat mij ligt niet. Nou, neem maar op met Grey en Flip. En Bobby, Gerda en Rob? Ik denk niet dat Gerda zal komen. Ik hoorde van Annie dat ze erover denken om te scheiden. Nou, zijn we gelukkig niet de enige. Sneuien, hè? En wat doen we met Jan, de klusjesman van tante Ali? Allerliefst zou ik hem castreren. <lacht> maar hij is al een man zonder ballen. <lacht> Is G. nou nog bij je langs geweest? Ik geloof het wel. Hoezo geloof het wel? Ali, je wordt toch niet vergeten? Nee, nee, er was een boodschap achtergelaten bij de buurvrouw... dat een van mijn nichtjes, maar ja, ze was de naam vergeten. Ik ben net weer thuis. Ja, van het ziekenhuis. Nee, van het ziekenhuis naar de pannenkoekermolen. Jan heeft me getrakteerd. <laughs> Ik zie het voor me. Ik weet wat je denkt, Pep, maar dat heeft niks met mijn leeftijd te maken... Het is wel eens prettig om mee uitgenomen te worden. Anders kom ik nooit ergens meer. Dat ben ik met je eens. Oh, over trakteren gesproken. Ik doe mee aan een heel speciaal project. Dat zal ook iets voor jou zijn. Ik heb duizend euro ingelegd. En dat levert me over een paar maanden misschien al achtduizend op. En later nog veel en veel meer. Oh, Ali, wat moet je er allemaal voor doen? Niks bijzonders. Dat kan niet. Nou, toch is het zo. Het enige is dat ik nog vijf mensen moet opgeven die er ook aan mee willen doen. Dat is alles. Jan de Jong krijgt volgende maand voor het eerst zijn volledige inleg terug. En als we geduld hebben, kan het oplopen tot misschien wel dertigduizend. Zijn je dat? Nee, dat is zo. Hij vroeg of jij ook mee wil doen. Ik heb al drie buren gevraagd. Het is heel aantrekkelijk, Beb. En een hele hoop geld. Ja, wat moet ik met een hele hoop geld? Nou, je kinderen en kleinkinderen verwennen. En je achterkleinkind. Of een verjaardagscadeautje voor jezelf kopen. Nou, ik zal het toch eerst met ze moeten bespreken, Ali. Nou, Waarom? Bewaar het als een verrassing, dat is toch veel leuker? Daar voel ik niet zoveel voor. Ik vraag wel of Jan van de Week bij je langs wil gaan. Hij kan het je veel beter uitleggen dan ik. In een paar maanden tijd van duizend naar dertigduizend. Dat bestaat niet. Dat, dat, dat is mogelijk. Nou, toch is het zo. Wie er nog meer in de familie zitten dus... Nou, mijn overgrootmoeder, Grogro Beb, die is bijna 90. Zij is de moeder van oma K en tante G. Oma en tante G maken veel ruzie over haar. Over alles eigenlijk. Mijn hele familie maakt veel ruzie trouwens. Wie het meest problemen maakt is tante Ali. Tante Ali was getrouwd met de broer van Grogro -Gro en is een ontzettend loeder. Maar dat mag ik niet hardop zeggen van oma. Tante G en tante Ali zijn de grootste zeikers en kunnen het best met elkaar vinden. Althans, tante Greef slijmt heel erg bij tante Ali... omdat ze denkt dat er wel wat te erven valt. Oma heeft nog een zoon, Luki, die woont in Amerika en is paardenfokker. Hoe dat allemaal zit, weet ik ook niet zo goed. Mijn ouders hebben een kattenluikrelatie, zo noemt oma het. Stiekem erin en net zo stiekem er weer uit. Ik houd helemaal niet van katten. Mam, slaapt u? Nee, Keap. Vanmiddag niet. Ik was bij tante Ali. Ze is alweer thuis. Grey belde me dat ze vandaag geen tijd had. Dus ik dacht, dan ga ik wel even bij u langs. Ach, Keap, okay. als ik jou niet had. Dan had u mij niet, mam. Dat is de wet van de oorzaak en gevolg. <lacht> Je bent grappig. Ja, mam. En o, oh, voor ik het vergeet. U had het vorige keer over die Benny... Ik heb me suf zitten piekeren. Dat is nergens voor nodig. U wou weten hoe het met hem ging. Maan, weet u dat nog? Nee, niet echt. Benny. Ké, okay, ik heb geen idee over wie je het hebt. Bent u het vergeten? Ik, ik, ik ken geen Benny. Mevrouw Huisman, wilt u thee? Lekker potje thee? En kei? Okay? Nou, vooruit dan maar. Het hoeft niet als je er geen tijd voor hebt... Wilt u iets erbij, mevrouw Huisman? Gemberkoekjes of kokosmacroontjes? Die vezeltjes gaan zo tussen mijn tanden zitten. U kunt het best hebben, man. Ja, weet ik, maar ik heb er geen trek in. Ik ook niet. Dank je wel, Hetty. Hetty is een lieverd. <laughs> Nooit een onvertogen woord. Hetty is een schat. Wat ik daarnet zei, hè, u, u had het laatst over die Benny. En. Dat maakt me wel nieuwsgierig. Ké, ik weet echt niet wie je bedoelt. Wat zit je nou toch door te zeuren? U vroeg hoe het met de mis. Dan weet u toch wel over wie u het heeft? Nee, Ké, spijt me. Ik heb geen flauw idee. Misschien schiet het u vanavond wel weer te binnen. Ja, nou, nou nee, Ké, dat denk ik niet. U heeft geluisterd naar deel 2 van pekelvlees, u hoorde onder andere. Trudy Labij, Nelly Vrijda, Dick van den Toren, Arend Brandlicht en Pamela Tevers. Regieassistentie Hanneke Hendricks, productie Karin van Dis. Dramaturgie en supervisie Marlies Cordia en Wiebeke von Saher. Sounddesign en techniek Frans de Rond, regie Anne Lichthart. Deze productie kwam tot stand met steun van de NPO, Stichting Maror en de Hoorspelfabriek.